Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal werknemers met een flexibel of tijdelijk contract... is voor het eerst in jaren afgenomen. In het eerste kwartaal waren er 1.922.000 flexwerkers. en Dat waren er 7.000 minder dan een jaar eerder... blijkt uit cijfers van het CBS waarover het Financiële Dagblad schrijft. Tegelijkertijd neemt het aantal vaste contracten toe... dat komt vermoedelijk door de krappe arbeidsmarkt... Werkgevers bieden flexwerkers steeds vaker vaste contracten aan om hen aan zich te binden. De uitspraken van de afgetreden Oostenrijkse vice-kanselier Strache kunnen leiden tot een strafrechtelijke vervolging, heeft de Oostenrijkse kanselier Koerts gezegd in de Duitse krant Bild. In een vrijdag opgedoken video biedt Strache in ruil voor miljoenen staatsopdrachten aan aan een Russin die zich voordoet als een steenrijke investeerder. De video leidde tot de val van de regering en het aftreden van Strache... als vice-kanselier en partijleider van de rechtspopulistische FPE. Bij rellen in een gevangenis in Tajikistan zijn 32 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten gaat het om 29 gevangenen en drie bewakers. De rellen begonnen gisteravond toen gevangenen drie bewakers gijzelden. Ze waren bewapend met messen en andere scherpe voorwerpen. In de zwaar bewaakte gevangenis zitten vooral religieuze extremisten, onder wie ook aanhangers van IS. Op vrijwel alle vluchten van KLM moet voortaan worden betaald voor ruimbagage. Binnen Europa was dat al niet meer bij de prijs inbegrepen en vanaf deze week geldt dat ook voor intercontinentale vluchten. Een ruimkoffer meenemen kost voortaan 100 euro, schrijft de Telegraaf. Alleen bij sommige duurdere tickets is de ruimkoffer nog inbegrepen in de prijs. KLM zegt in de krant dat de prijswijziging wordt doorgevoerd uit concurrentieoverwegingen. Luchtvaartmaatschappijen hebben het zwaar en er is een prijzenslag gaande. De ticketprijzen worden zonder ruimkoffer 10 tot 15 procent goedkoper. Het weer bewolkt in de loop van de dag op steeds meer plekken zon. In het oosten kan zo buien met hagel en onweer en het wordt veer... CFM! verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 bijdragen aan het duurzamer maken van het evenement. Dus we zoeken het ook in dat soort oplossingen. En als er iemand dan toch besluit... Nou, ondanks alle alternatieven die geboden worden... ik uh, uh, kies er toch voor om met de auto te komen. ja, Dan zeggen we heel simpel, ja, dan heb je er ook om gevraagd. Ja, dan moet je de problemen er ook bij nemen. Ja, ja. ja. ja dat is ook zo. Ik, Want ik, ik, de, ja. ik hoorde allerlei... Uh, ik las allerlei unieke oplossingen... die mensen dan bedacht hadden. Eén van vond ik wel een hele mooie... dat is dat er een tijdelijk... Uh, Komen in, in zee en dat er dan met veerboten of met watergebied. water kunnen parkeren. toe wordt gevangen. Ja. Ja. Mensen kunnen niet zien dat je er nee, ontzettend nee, nee, nee, moet nee, lachen. Nee, nee, nee ja. natuurlijk. <lacht> de, de, de meest briljante ideeën zijn onze mailbox ingeplopt. Uh, vervoer over water, ja, natuurlijk denken we daarover na.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 Ja, ik denk dat ik nog wel een uur met hem kan praten, ja, ja, want hij heeft geen tijd. Hij, hij, zit, hij op zit op hete kolen. kolen, want hij moet nog verder. Uh, we, we willen je heel graag bedanken voor je komst en heel veel succes wensen. Dankjewel. En en ja, het is al een prachtige dag, want het weer werkt in ieder weer geval mee. mee. Dus alle dingen zijn er om er een ik geweldig een weekend van te maken. om ons heen. Dus, uh, ik zie de zon ook. Uh, Zeker, ja, het zonnetje ja, komt er nu Ik ook denk ook dat we een doen. mooi weekend tegemoet gaan. Okay. Prachtig weekend. Dankjewel. Tot de volgende keer. Right on by and the blue lights shining with a heavenly grace. Help you right on by and There ain't no road just like it in and I found Running south on Lakeshore Drive, getting into town, and just slipping on. Shadows just about fine. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see riding on Lakeshore Drive. And there ain't no road just like it. it. And stop on Lakeshore Drive Getting into town Just slipping on my own LSD, Friday night trouble bound mm -hmm. It's Friday night and you're looking clean Too early to start the rounds A ten minute drive from the Gold Coast back you show your pleasure bound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 531239. Ik herhaal 0615531239. Of u stuurt een e-mailtje naar e-boy. Dat is E. -be Eduard, Bernard, Otto, Otto, Isaac. Apenstaartje, Rodekruis.nl. Nou, we zijn klaar voor muziek, hè? Zijn Genoeg klaar. gepraat. We zijn er klaar voor. Ja.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 Wat een feest, wat een feestje is het hier. Ja, het mooie is, wij zitten wat hoger. En de publiek zit wat lager. Dus we kijken eroverheen. overheen. We kijken eroverheen, ja, zeker. Nou Cor, ik denk dat we nog een uh, muziekje moeten draaien. En dan gaan we zo meteen vragen aan ons volgende gast. Of dat hij uh, tijd voor ons kan. Oh, mij... we hebben telefoon. Jo, we hebben we telefoon. Hebben telefoon. Je komt in. We komen gelijk er even in met uh, meneer Loogman. Die G. Het, uh, G. Loogman. En we gaan eens even kijken, kunnen we...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 En uh, dat is, als het goed is... Even kijken op mijn lesje. Yellow, the race. Signing with the races in my head, I'm attacking the illusion of the stopping dice in <laughs>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 Hij, eh, op zo'n 2 uh, meter van mij afstand, is een imposant gezicht, 80 afstand, waanzinnig. En hij wordt nu geduwd naar de pits. De tweede die er zo aankomt, die wordt nu gestart, dat is Max. Nou, we zullen zo een oorverdovend nee, geluid het horen. ik heb dan... hier, want het is een immense kabaal. Dan ja, wordt het, het lastig om jou te verstaan, wordt... denk ik zo meteen. Het is geweldig he? om hier dit mee te maken.